Uur. Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De rechterlijke macht wil meer mannen en meer mensen met een migratieachtergrond als rechter. Dat zegt Marike Koek, president van het gerechtshof in Den Haag. Zij is ook voorzitter van de commissie die nieuwe rechters werft. Op dit moment is het merendeel van de rechters vrouw en wit. Koek zegt er wel bij dat er bij selectie eerst naar kwaliteit zal worden gekeken... en er geen positieve discriminatie moet plaatsvinden. Bij een feest in een club in de Zuid-Koreaanse stad... waar het WK Zwemmen wordt gehouden, is een balkon ingestort. Twee Zuid-Koreanen kwamen om het leven. En negen sporters raakten licht gewond... onder wie waterpoloster Maud Megens. Ze liep een snee in haar hand op. Wetenschappers zijn bezorgd over extreem grote bosbranden... die dit jaar woeden in het Poolgebied. Natuurgebieden verdwijnen en er komen schadelijke stoffen vrij... die bijdragen aan de klimaatopwarming. De branden komen zelf ook door de klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. Een 52-jarige vrouw uit Noord-Holland is verongelukt in de Italiaanse Alpen. De vrouw gleed uit bij een bergwandeling met haar man en kinderen en viel 100 meter naar beneden. De plaatselijke reddingsdiensten konden niets meer voor haar doen. In de Musea voor Schone Kunsten in Brussel zijn negen zalen met werken van Hollandse meesters opnieuw dicht vanwege vochtproblemen. De veranderingen van de en Frans Hals zijn net gerenoveerd. Het blijkt dat bij de installatie van het klimaatsysteem fouten zijn gemaakt. Medewerkers zagen condens op de muren ontstaan. De kunstwerken zijn meteen weggehaald en niet beschadigd, zegt het Brusselse museum. Dat laat de fout herstellen. Het weer, in het zuiden en midden van het land enkele stevige onweersbuien met kans op hagel en wateroverlast...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 Ik ben zo te Ja Ben, daar zitten wij dan in de studio. Ja, zeer geachte luisteraars, wij uh, hadden een technisch probleem en vandaar dat wij naar de studio zijn gefietst. En inmiddels is het twintig uh, over, dus eigenlijk is ons eerste onderwerp al uh, voorbij. Maar ik zal het toch even noemen, we zouden het hebben over uh, plaats Du Tettere, wat voor de laatste keer uh, uitgezonden gaat worden. Daarna praten we met het Ristinghuis op de Grote Krocht. Felix Warners die loopt op het ogenblik deze kant op. Op het ogenblik is er uh, op het Badhuisplein en Boulevard... een nieuw festival, Music and Hippie Festival. een Tribute to Woodstock. In de tweede uur gaan we praten met Jaap Kroon. Er is een nieuwe rap over de picknicktafel gekomen. En waarschijnlijk komt hij ook over alle andere tafels. Het is natuurlijk ontzettend heet geweest. Dus we praten even met Ariane Walberg... Uit het, van het Tehuis Kennemerland. Want wat moet je met al die warten met je dieren doen? De update Pride at the Beach... De pride at the beach die begint maandag. Maar de pride in Amsterdam die gaat vandaag van start. En Brigitte van Eigen komt ons daar wat over vertellen. De techniek doet Koorddraaier. De muziek is ook weer uitgezocht door Koorddraaier. Redactie Gert van Kuik. Eindredactie Gerrie Rutte. De koffie gaat waarschijnlijk Gerrie Rutte doen, want die is ook op de fiets deze kant op aan ja, het uh, aan. Presenteer, ik presenteer dat en Koord brult wel even een stukje mee. Koord, uh, laten we eens maar een stukje muziek draaien. Dan kan ik even. Oh, wacht, ik heb hem hier al bij de hand. Nou, dan de moet Plast je even wachten, want we zaten nu uh, met behulp van het vorige programma wat muziek te draaien. Oh. Dus ik moet even mijn cd'tje nemen. Nou, als jij uh, de cd'tjes even doet, dan ga ik even naar Plast Tetre, want uh, die komt weer. En de dames die vonden het te ver wandelen hier naartoe. Dus ik mag oplezen wie er allemaal komen. Simone Jonkers, Yvonne Schorrel en Saskia Minoli, die komen hun schilderijen laten zien. Kees Geursens, die heeft een frameauto. auto Aardveer, schilderijen. Teun van Veen, die komt met beelden van eikhout en van brons. Nou, uiteraard de zeepkistjes. Uh, met de zeepjes, die kan het er niet ontbreken, want die ruik je al van verre. Dat is heerlijk. Sculpturen in metaal door Jan van der Bos. Klokjes in fotostellen, Hans Rosenburg. Sieraden, Ans de Lange. K glasfusing, de Zusters. Marie Bartels die komt een naaiwerkje laten zien. Henk Kist heeft schilderijen. Jolanda Meijer die doet recycle meubels en schilderijen. Hans van Pelt, bekend van de Zandvoerskrant. Die had ook weer een hele leuke de, deze keer. Die uh, komt met tekeningen. Helens van Nieuwendijk met sieraden en schilderijen. Shaila Meijer en Femke Joritz Ma. Die uh, doen tarit, tarot en keramiek. Nelke de Blauw schilderijen en sieraden. En Ellen Kuil, die is natuurlijk altijd aanwezig met glas en sieraden. En mocht er iets gebeuren, dan is natuurlijk het Rode Kruis aanwezig. En dat is... Uh... Zo. Dankjewel. Ja. Gerry is er inmiddels ook al. Uh, ja, de Rieseling vroeg... meneer komt eraan. De Rieseling meneer die komt eraan, die heb ik uh, gesproken. Ja. Um, ik heb hier 26.7 voor de Tetra, maar dat klopt niet. 4 augustus, volgende week zondag. Ah, Oké, okay. volgende, ja. volgende week zondag, zondag. is ja. tetteren en ja. dan hopen we weer op mooie weer. En dat is de weer. laatste keer, hè? Waarom? Ja, tiende en laatste keer. En waarom? Waarom? Um, ja, dat hebben ze nu niet kunnen vertellen. Ja, dat is wel um, jammer, want het is toch wel een leuk evenement. Maar uh, eigenlijk uh, ja zeg, kun je zeggen, van je moet op het hoogtepunt stoppen. Nou, dat kan ook. Dat is een van de redenen. Oké, okay, nou, dit voorgelezen hebbende, hoe is het met de muziek? Ja, we gaan gewoon verder met het lijstje, dus nummer twee. Dan okay. gaan we de kids, Ga je gang. de kids draaien met de Magical Mystery Morning. Oké. Okay. Ik, in, ik zit nu in de uitzending. Ja, je zit in de uitzending alweer. Ja, we gaan uh, ik, uh, dan uh, toch naar het tweede onderwerp. En uh, aangeschoven is uh, Felix Warners. Hij heeft een rieslingzaak in de Haltenstraat. Ah, nee. nee, in nee, de ja, ja. Grote Krocht. Grote, grote kocht. Krocht? Ja. Trek de microfoon even oh, sorry. naar je toe. Oh, sorry, okay. Want inmiddels begint het hier op een wijnproeverij <laughs> te lijken. Zie je ja, ja, ja, ja, maar Praat maar rustig is... in die microfoon. In de ochtend is het altijd het beste Ach, moment om, Ach, te, om te, ja? te proeven. Hè? Is dat zo? Ja, dan ben je het scherpst. Dus dan... Uh, in het algemeen zijn altijd dat mensen weinig gaan testen. Dat gebeurt tot bijna altijd in de ochtend. Ik kom even naar je toe Dat uh, um... Dus niet dat ik alcoholist ben. Ik drink eigenlijk altijd alleen s'ochtends. S'avonds dan uh, alleen water. Maar ja? is dan de smaak het scherpst? Ja, dan ben je inderdaad nog je smaak op in. Die zijn nog niet uh, hoe zeg je dat, uh, bezoedeld door de dagelijkse slommeringen. Gewoon na de nacht. Ja. Verstoord door wat je overdag ja, allemaal ja, eet. Als je met uh, uh, ja. dus en, ja. en, dus ochtend okay. wordt wakker en dan, uh, nou, dan ben je gewoon helemaal uh, fris. En dan kun je goed. Uh, dat Alles klopt, waarnemen. want ik was ooit een wijnproeverij in Frankrijk... en daar kwamen dus mensen inderdaad om tien uur... of half tien, tien uur, ja. dat het een uh, proeverij is. Ja. Dat verbaasde mij dat ze ja. zo was, maar het is dus waar. Nee, dat is zeker. Dat is, uh, ja. Maar doen, doen grote uh, proeverijen dat ook? Als je uh, gaat inkopen bijvoorbeeld? Nou ja, inderdaad. Ja. Dus in principe is het, het, het werk... Uh, het werken is inderdaad uh, uh, gebeurd ochtends, hè, begin van de middag... Mm -hmm. Nou, en dan uh, ga je aan de slag. En dan, uh, nou ja, op een gegeven moment na, uh, Nou ja, sommige mensen proeven wel eens 40 tot 100, 100 wijnen op een dag. Hè, als je die Harold-Hamersmaat-types hebt. Ja, veel. Ja, die proeven natuurlijk heel veel. En dan is het uh, slokje, hup, uh, uitspugen. Ja. Dat doen wij dan nu niet. Ik heb geen spuugbakken ja. bij me. Maar uh, ja, wat, waar vinden dat ook? Ja, dat is ja, dat nee, dan, dan proef je het en dan beoordeel je het. En dan, uh, nou, zij schrijven dan een proefnotitie, maar wij kijken dan van. nou. Uh, is het wat? Ja. Uh, en, uh, nou ja. Maar kun je dat meteen al onderscheiden dan? Nou ja, kijk, dat is bij ons natuurlijk anders zo. Hè, want wij, wij zijn echt importeur. Dus ja. Wij gaan naar de wijnboeren toe. En veel boeren werken wij al sinds 2007, van 2007 mee. Uh, dus ja, die mensen ken je. Bouw je in een band mee op. En uh, op een gegeven moment merk je natuurlijk als een boer... hoop je natuurlijk dat een boer zich ontwikkelt en steeds beter wordt. Sommige boeren worden wat minder. En dan neem je er afscheid van. En dan neem je dan iemand anders in je, in je portfolio op. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Dan ga je erheen. Dan proef je de nieuwe jaargang. Vaak uit het, er nog vatmonsters. En dan krijg je meer een indruk van, uh, van de jaargang. En uh, ja, uh, dat is dan minder. Dat is anders dan als je nieuwe wijn gaat proeven. Of als je ergens heen gaat. Pro-wijn in Duitsland is in Düsseldorf zo'n grote beurs. Ja, en staat, daar staat, er staan wijnen vanaf de hele wereld. Dan loop je daar rond. En dan, mm. ja, dan, dan kun je natuurlijk overal proef je eventjes. Maar dat is natuurlijk het anders. dan krijg je meer een indruk. Hè? Als je dan die indruk hebt, hè? schrijf je dan voor jezelf uit... Euh, nou, daar wil ik nog een keer naartoe, want die wil ik misschien inkopen? Nou, dat is inderdaad zo. Ja. Dus je, van tevoren doe je natuurlijk goed je huiswerk. Dus euh, je denkt van, nou, die bijnboeren, dat is euh, helemaal top. Of die krijgen hele goede recensies. Of die werken op een bepaalde manier. Wij wijzen natuurlijk vaak naar wat kleinschaliger. Euh, we vinden het belangrijk dat algemeen de wijnen spontaan vergist worden. Dus dat het allemaal zo natuurlijk mogelijk is... Um, nou ja, dat soort, dat soort zaken. Uh, een bepaalde stijl die je, die je zelf uh, aanspreekt. Dus daar, daar, daar zoek je dan op. En dan ga je kijken naar wie zijn dan de beste daarin in een bepaald gebied. En dan maak je een selectie en dan ga je langs. Dan proef je alles snel en dan krijg je een indruk. En als je dan iets heel goed vindt, dan ga je of langs. daarna Of je vraagt, kan ik uh, flessen krijgen? Kunnen we eens een keer bespreken? Nou, en dan, dan ga je ook naar ook. de boer toe. Dan ga je naar de boer toe of uh, je vraagt de flessen aan. Uh, uh -huh. En dan, dan, dan, dan bouw je dat zo een beetje op. ja Dus je doet het niet zomaar... Heel ineens. Je, je bouwt het inderdaad op. Ja, goed. Vooral omdat wij natuurlijk werken met boeren. We zoeken het. Ja, iedereen zegt dat. Maar uh, zoals nu hebben we een wijn van Keller in het glas. Zoals uit en dat is uit Duitsland. Dat wordt in Duitsland wel echt gezien als... de. Uh, ik de fles even zien? De allerbeste wijnboer ja, zeker, uh, in Duitsland. Ja. Maar misschien ook wel nou ja, op het gebied van wit... Uh, kan ze dat ja. echt meten met de absolute wereld, de wereldtop. En uh, nou goed, dan, dan zijn we eigenlijk meer blij dat we daar kunnen kopen. Huh? Dus als wij zeggen, we hoeven het niet meer, dan staan er... Uh, Tien andere importeurs in Nederland is op de stoep. Uh, dat die, die, die, die, die, die, die dat over willen nemen. Dus dat is, is dat het... een soort van dringen dan? Dat, dat, uh, ja, dat is echt Jullie hebben deze uitgekozen. Dan denk je van, nou, dat is een topwijn. Dat is ook een topwijn. Ja. En dan denken die anderen van. verdorie, die had ik ja. moet staan. Nou ja, je ziet natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk wat ik zeg. Je probeert trouwens op een moment bij te zijn. Ja. Op een moment dat men, andere mensen het nog, misschien nog niet helemaal zien. Of uh, eh? Kijk, de, dat is net dat op de beurs ja. eigenlijk. Hè? Kijk, je, je zoekt niet zo'n aandeel moet, wat <laughs> nog niet iedereen helemaal <laughs> ja. ziet. Je zoekt de potentie. Je moet voorin ja. staan. Ja, ja, ja. Je moet altijd zijn. En dat is met Keller echt een heel geweldig voorbeeld. Ja. We kwamen daar in 2008. En toen was het wel goed. Dan was hij al wel een paar keer in de Gomeo. Beste wijnmaker van Duitsland. Het was, niet, het was niet helemaal nieuw. Maar nog wel. Duitse wijn was toen nog niet zo hip als het nu is. Mm -hmm. En nu heb je echt... Uh, nou ja, die wijn, we krijgen aanvragen over de hele wereld voor die wijnen. Ja, okay. dus is ja het Felix, waarom, waarom zijn jullie met, met, met Riesling? Wat, waarom Riesling? Nou ja, in principe heb ik niks met Riesling. En dat geldt ook voor mijn broer, daar doe ik het samen mee. Ik vind zelf de, echt de smaak van Riesling, als het echt naar oude Riesling gaat smaken... vind ik zelf niet prettig. Maar er zijn een paar druivenrassen met een spinot noir, Riesling die zijn heel erg, die, die kunnen eigenlijk niet er tegen... als ze te veel worden gemanipuleerd. Dan proef je dat als er nieuw hout, veel nieuw hout is, of uh, er is iets niet goed gegaan, ding, dan, dan, dan, dan, iedere on, uh, onvolmaaktheid, iedere oneffenheid proef je erin. Mm -hmm. Heel transparante smaken. van pinot noir, grote rode bourgogne geldt eigenlijk hetzelfde voor. En dat, ja, in de wijn ze dan terroir. Je kunt er heel goed in terugproeven waar de wijn vandaan komt. Hè. Komt hij van een leisteenbodem of van een kalkbodem? Is het een warm gebied, een koud gebied? En dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Want je gaat, je, je, als je naar de Moezel rijdt... je, gaat, je rijdt er bij Bernkastel... misschien van, uh, van Traben naar uh, Piesport, en je rijdt er langs... je ziet al die wijngaarden liggen. Ja, en je kunt dat dus ook bij één wijnboer... die heeft dan misschien drie wijngaarden naast elkaar... en dan proef je de verschillen. Nou, je proeft het verschil tussen uh, uurstukken, wuartskarten of een uh, dus erdende uh, een een e e e trepje. Hè, dus die wijngaarden ja. liggen vlak naast elkaar. Het staat ook uh, heel groot door zo'n helling. Hoe die, uh, is hoe dat al, maar je kunt het ja. proeven daarna. Ja. En dat is in de Bourgogne natuurlijk ook zo. Dat is in Piemonte ook zo. Ja. Uh, dat zijn kleine wijngaardjes, kleine boertjes. Die, die proberen de verschillen van de plek in die fles te krijgen. Kijk, en dat ja. maakt het spannend. Ja. Ja. Even, we gaan even terug naar de, het aller begin natuurlijk. Want jij hebt een winkel geopend in uh, de Krocht. En daar is heel zandwoord natuurlijk hartstikke blij mee. Want uh, een winkel erbij is altijd mooi. Um, doe jij alle wijnen of zit je gespecialiseerd in de Riesling? Nou, kijk. Wij zijn als importeur, zijn wij gestart met topduits, mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, het verhaal. En Top Duits is Riesling. Ja. Dat is eigenlijk meer. Ja. Hè? Um, uh, nou ja, wij doen nu ook, we zijn ook gestart met topboeren uit Zuid-Rhône... rondom châteauneuf du pape dus Pago bijvoorbeeld. Nou, dat is ook wereldwijd uh, een grote reputatie. We gaan starten met Sottimano, een klein boertje uit Piemonte. Dat is ook uh, 5, 96 punten, uh, alles, alle, alle magazines. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat wij puur kijken naar Duitsland. Maar um, ja, kijk... Het, Duitsland was gewoon een beetje een onontgonnen gebied. Het waren gebieden waar je de absolute top kon kopen. Eh, kon je nog, waar je nog importeur kon worden. Van een, zo klein als wij zijn. Van de, van de wereldtop. En als je naar Bordeaux gaat. En je klopt aan bij, bij Petrus. Of Lafitte. Nou, dan word je, oh, je niet je, je binnengelaten. Nee, nee, ben, je, nee. ben je achter in de zo een beetje. Zo <laughs> so is het. Ja. Ja. Eigenlijk is dat toch wel uh, uh, nou ja, vreemd. Duitsland heeft al jaren een traditie van wijn maken. Ja, ja gigantische. Dat vind ik altijd wel grappig. We hebben zo'n oude wijnkaarten in de zaak hangen. Maar je ziet ook wel als die oude, oude prijskaarten. En toen stond je op de prijs die, die wijnen boven de Rijn, dus de Rijnkouw. Dat waren, nou ja, honderd jaar geleden waren dat duurdere wijnen dan, dan Chateau ja. Lafitte. Toen hadden ze dat al. Grote Rijke Historie, ja. Ja, natuurlijk. Ook als je naar Trier gaat, dan is het natuurlijk de Romeinse. Zo was dat voornamelijk, hè? denk ik dan. Toe. Ja, maar ook ja, Dat is natuurlijk wel met, met, met nu het wat warmer wordt. Hè? Je hebt natuurlijk een gebied als de Rijngouw. Uh, dat, dat zie je ook. Dat, ja. is, dat ligt precies op het zuiden, aan de Rijn. Perfecte expositie op het zuiden. Steile hellingen. En dan heb je natuurlijk de meeste zon. En toen, toen het wat kouder werd en Riesen niet, niet overal even rijp werd. zochten ze natuurlijk naar die wijngaarden waar er heel veel zon was. Mm -hmm. En dat is nu. Wel wat veranderd. Want uh, ja. rek is nu, nu 40 ja, graden, graden. Uh, record naar record. En dan ze eigenlijk, uh, gaan ze steeds meer zoeken naar... Uh, nou, misschien uh, weigert die net wat meer op het westen ligt. Of waar de druiven okay. ietsjes meer beschut zijn. Ja. Dat ze ze wat langer kunnen laten hangen. want dat is belangrijk bij wijnen. Dat je ja. die druiven lang de tijd hebben om lang te hangen zonder dat ze heel rijp worden. Je wil niet een alcoholische wijn... maar je wil wel dat de smaken heel mooi ontwikkeld ja, nou, zijn. Okay. Dan beantwoord, eigenlijk beantwoord je mijn vraag al. Want ik wilde net vragen... hoe, hoe verhoudt zich zo'n druif bij dit soort temperaturen? Nou ja, dat is, dat is, dat is dus echt uh, explosief. Het, het, nou, daarom, dat vind ik dus belangrijk bij de boeren waar, waar wij mee werken. Het werk moet in de wijngaard gebeuren. Dat is, dat is waar die boer moet zijn. Die moet niet, op, uh, niet bij... Uh, veel op de poeverijen komen dat we elkaar gaan kellen. Die, die keller was nooit, ja. op, nooit op die poeverijen, op die, uh, stond hij niet. Hij was nou. altijd aan het werk. Je moest naar hem toe. Nee, je moest ja. naar hem toe. was in de, de wijngaard aan het werk. En dat vind ik ook nog hm. met de beste wijn. Ja, ja. Wat, wat doet zo'n temperatuur daarom met, met zo'n wijn? Met, met nou ja, zo'n druif? Nou ja, goed. Het, uiteindelijk is, is, is uh, rijd, hoe rijper de druif, hoe meer suiker. Hm. En, en hoe meer suiker, hoe meer alcohol. Hm. En hoe meer alcohol. Uh, hoe moeilijker het wordt om, nog, um, de, om, de, om, om de smaken waar te nemen in een wijn. Ja. Uh, en je wil eigenlijk rijpe <coughs> druiven, hele rijpe smaken. Om, zonder dat die wijn zwaar of log of uh, uh, te, te veel alcohol heeft of te weinig zure heeft. Dat het eigenlijk een lompe, ja, log uh, Stolten, uh, ge, ge, gedrocht wordt. Ja. Eigenlijk. Ja, ja. En zeker met riesling, maar ook voor Pinot Noir en ja. ook voor Nebbiolo. Je, is het dat, is dat eigenlijk hetzelfde gevaar. Dat zijn druiven die moeten goed rijp worden. Maar eigenlijk niet te veel alcohol. En dat ja. is de uitdaging. Ja, ja, ja. Ja. Dat is heel werk. Nou, dus. nou ja, daarom, daarom heb je natuurlijk heel veel hele slechte riezlingen ja. En ook heel veel hele slechte uh, Pinot Noir. Ja. Uh, kijk, er is natuurlijk een hele... Maar de, de aller, als het dan goed is, de allerbeste... Dat zijn ook meteen de mooiste wijnen van de wereld. Mm -hmm. nou, dat, het houdt wel een prijskaartje aan, denk ik. Hè? Nou, du Duitsland is wel sinds we begonnen zijn... Is het een stuk uh, kostbaarder geworden. Um, en dat zie je ook in de, in de Bourgogne. Uh, die prijzen zijn geëxplodeerd. Ja, smaakvolle, smaakrijke wijnen met finesse. Dat zijn de duurste wijnen die je nu kunt kopen. Kijk, dikke, houtgelagerde bommen. Die kunnen ze overal maken. Ik zeg niet dat het niet lekker is. Iedereen heeft zijn smaak. en Iedereen moet drinken wat hij wil. En ik vind dat zelf soms ook wel eens lekker. Maar goed, daar zit niet de moeilijkheid in. Daar heb je plassen van die je kunt kopen. Dat schiet niet echt op. We gaan even een muziekje tussendoor draaien. kort. hoor... En daar gaat hij al... Gotta go right. Ja, nadat we uh, Mississippi uh, van Pussycat hebben geluisterd... gaan we weer verder met de wijn. We hebben geproefd. Hebben, we hebben geproefd. <laughs> plans, plans op. Tijdens uh, het muziekje hebben wij geproefd. Een Keller Riesling Trocken uit 2016. Ja. Tussendoor heeft Felix ons weer ontzettend veel verteld over <laughs> grondsoorten. Um, er zijn natuurlijk heel veel grondsoorten. Als jij als uh, wijnimporteur... Een unwijn importeur. wil Je hebt een kennis van hier het overmoren, dat is duidelijk. Moet je dat dan niet inbinden? Van ik wil deze keer wil ik, uh, de kleigrond onderzoeken of ik wil de steengrond uh, onderzoeken. Anders heb je natuurlijk een palet van uh, wat heel erg breed is. Nou ja, dat, dat is eigenlijk wat ik, wat, ik, uh, wat ik het aardige vind mm. aan, aan ons assortiment: uh, is dat we. Um, Doordat je, op het moment dat je alleen maar één druivenras hebt, dat hebben wij niet, maar als je naar een gebied gaat in de Bourgogne, hmm. daar heb je Chardonnay en Pinot Noir. Hè? En dan drink je geen Chardonnay en Pinot Noir. Dan drink je een Givré Chambertin. Of je drinkt een Puligny Montrachet. Je drinkt het de, de, de, de, de, de, de karakter, ja. de identiteit ja. van de omgeving. Maar dan ga je ook specifiek naar ja, dat, dat gebied. Om dat, daaruit te daaruit. Nou, doen. En dat is natuurlijk wel, wel leuk als je in de winkel komt en je hebt alleen maar Pulis Montrachets. Dan zeggen mensen ook: nou, we doen maar eens een keer wat anders dan die Puli Morasje. Nou, dat is natuurlijk met ons natuurlijk ook zo. Je verzoekt natuurlijk wel, in de, je verzoekt natuurlijk, uh, wel dat mensen iets kunnen verschillen kunnen proeven. Ja. Eh, en de, de, dan wil je natuurlijk verschillende gebieden hebben, verschillende aanpakken van wijn. Uh, sommige mensen uh, um, die maken wijnen die veel, veel stakdroog zijn. Sommige mensen die houden, maken wijnen met, met, met, met wat meer wat mm -hmm. zo, een zoet zuurbalans ja. Ja. Uh, Sommige mensen komen wat meer uit het zuiden van waar de het wat meer de zon schijnt. Dus dan krijg je natuurlijk ook wat, wat, wat vollere wijnen. En dat proef je dan terug in die, in, in die wijn. En dan denk je van, nee, hey, die wijn uh, die, die, die is wel heel, heel erg vol, Felix. Ja, nee, ja. Het uh, <laughs> uh, zal, zal wel een warm jaar geweest zijn toen. Hè? Ja. Nou, dat proef je dan in die wijn. Dat is leuk. Dan heb jij een aantal dingen geproefd. En dan moet je kiezen. Wordt het dan de smaak van Felix? Of wordt het dan het verstand van Felix? Nou, ik, ik, ik heb steeds meer... Uh, ik ben nu 33. en ik, ik, ik, sinds, sinds mijn achttiende... Uh, toen ben ik zo'n wijncursus begonnen. En uh, ben ik in de wijn gaan werken. En steeds meer koop ik wat ik uh, zelf goed vind. Ja. Ja. Ja. Ik vertrouw steeds minder op wat andere mensen zeggen. Want voor iedere wijn... Je kunt iedere wijn kun je wel iemand vinden die hem lekker vindt... en iemand die hem niet lekker vindt. Dat is, en uiteindelijk vind ik zelf dat eigenlijk ook niet zo bijste interessant... Uh, wat andere mensen daar dan van vinden. Uh, op een gegeven moment denk je van... ik vind het goed. En dan krijg je natuurlijk ook de klanten... die jouw smaak... je gaat eigenlijk... je kalibreert je, je, je, je eigen smaak... met de plek, de plek waar je de wijn koopt. Maar het is dan ja. wel zo... Ja. Dat, dat de smaak van Felix... is de verkoop van de wijn. Mensen die bij jou wijn kopen... en denken van nou, dat is lekker. Die gaan dus... Nee, met de smaak van Felix. Nou ja, goed. Dus ik was, er komt iemand binnen en dan vraag je natuurlijk wel uh, wat drinkt u normaal gesproken? Je probeert erachter te komen wat iemand lekker vindt. Maar eigenlijk de eerste keer dat je iemand een fles wijn verkoopt, is eigenlijk onzin. Hè? Je hebt, je weet, iemand, het is heel moeilijk voor mensen uit te leggen wat ze echt lekker vinden. Ze kennen jouw wijn niet, jij kent hun niet. Je kunt in principe daar in grofweg. weg. Ja, je schiet met hagel eigenlijk, je probeert iets te doen... Je, kijkt, je probeert het zo goed mogelijk te doen... maar eigenlijk is het een beetje onzin. Je moet het gegeven moment, uh, feedback krijgen van mensen... ik vond het niet lekker, of ik vond hem te zuur... of ik vond hem te dit, of ik vond hem te dat. Ja. En dan kun je natuurlijk in de loop der tijd... kun je merken van, hey, nou, die uh, meneer, meneer Hendricks... die is dol op die stijl... Nou, en dan raad je hem natuurlijk iets ja, aan in ja, die stijl. Ja, ja, hè? Dat ja. is logisch. Ik bedoel, ik ben er natuurlijk wel voor om mensen te geven... waar zij het meest van genieten. Ja, dat is, de, maar, dat, dat ja, is natuurlijk ja, wel, ja. wel belangrijk. Ja. Maar uh, hou jij dan ook proefrijen, uh, Felix? Ja, dus, uh, dus wat ik zeg, we zijn eigenlijk voornamelijk als importeur... en ook uh, als, als webwinkel uh, uh, ja. gestart. Mm. En dan is het natuurlijk wel belangrijk... ik krijg een relatief veel bestellingen uit het buitenland. Die mensen ken ik niet, hè? Uh, ik ken meneer Holgersson uit, uit, uit Scandinavië, die ken ik niet, die heb nooit gezien. Maar bent Je bent, je bent, je bent niet alleen importeur, maar ook exporteur dan. Ja, dus ja. We, het is heel gek, maar heel veel van de uh, uh, bijzondere Duitse wijnen die wij importeren, die gaan weer terug naar Duitsland. Echt waar? Ja, ja ik, krijg, ik, krijg, ik krijg relatief veel bestellingen uit België en Duitsland. Voor de, ja. uh, wat hadden het er net over? Op een gegeven de wijn op, maar we hebben bijvoorbeeld, bij ja. is kunstler ja. een kabinet? Daar is één voeder van gemaakt. Nou, dat is, uh, wat is het, 1000 ja. liter. Ja, nou ja. En dan, wij, dan konden wij maximaal 72 flessen inkopen. Want wij, wij, wij, wij, dat is best wel veel eigenlijk al. Maar wij importeren dat al meer dan 10 jaar. Ja. Nou, ja, dan, uh, nou ja, de helft ervan ja. is nu al eens naar Duitsland wel weer, weer teruggegaan. Want daar is het op. En ja, mensen zoeken, zoeken, zelf mensen zelf zoeken die je. wijn ja. natuurlijk. En ja, dan gaan ja. ze toch kijken, waar kan ik dat in hemelsnaam krijgen? Nou, dan komen ze bij Rieslinghuis uh, uh, uit. Dat, dat doen ze, laten we het Duitse voorbeeld even nemen. Die gaan naar hun wijnboer. En die zeggen, ja, het is op. En dan tik je in uh, ja. Keller 2016 Riesling trokken. Ja. En dan kom ik bij een aantal zaken uit die dat nog in, in, in voorraad hebben. Ja, je hebt winesearcher.com wine okay. bijvoorbeeld. En dan kun je hier een wijn in toetsen. Kun je alle landen aanslekken. Alle alle landen selecteren. zie je wie de goedkoopste is. Uh, uh, je ziet welke aanbieders er zijn. Nou ja, en dan, uh, in principe, dat is natuurlijk aan het internet het, uh, het aardige. Je kunt alles, uh, in principe alles krijgen. Ja. ja? Terug naar, de, terug naar de zaak. over die wijnen. Deze wijn die we nou net geproefd hebben. Die is uit 2016. Smaakt die nou in 2017 weer heel anders? Ja, dus 2016 is, is wel een jaar... We proeft het misschien ook wel. Het zijn vrij serieuze wijnen. Het zijn niet hele fruitige wijnen. Een hele strakke, doordringende stijl. Uh, en in 17 was een wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat... Ja, zeggen... Iets opener, iets fruitiger. Iets toegankelijker dan 16 mm. En dat is heel erg per jaar. In 18 ja, was het ja. relatief vroeg oogst, ja. ja, Omdat het natuurlijk ook warm was. Uh, en, uh, ja, dat, dat, dat is het aardig aan de wijn. Je proeft de plek, je proeft het jaar. Je proeft ja. de, uh, de, de wijnmaker een beetje zijn best gedaan. Heeft, dat proef je er allemaal in terug. Kan je... Als je de 16 hebt, die is top. Dan nou ga jij er weer heen. En de 17 vind je minder. Ja. Kan je dan tegen Keller zeggen... Ik hoef deze keer geen 10 dozen. Ja, maar ik heb, ik heb wel één keer een wijn niet ingekocht bij hem. Die heb ik ook nooit meer aangeboden gekregen. Oké. Okay. Dus zo is het dan ook Sorry, alweer. Ja, dat, dat, dat, dat, dat kan dat, niet voor alle boeren, maar er zijn een paar boeren die kunnen, die kunnen veel meer wijn verkopen dan ze hebben. Ja. En als jij het niet wil, dan heeft hij Je moet anders die plekken ja. nemen. Nou, dat, dat, dat bedoel ik met het risico. Als je tegen een goede wijnboer zegt, van, nou ik hoef dit jaar niet. Ja. Dan heb je natuurlijk dus de kans dat je gewoon uitgeranceerd bij mij. Bek, ja. Maar dat, wat u net zegt over mijn smaak. Kijk, wat ik zeg van mijn smaak is mm -hmm. voor mij mijn inkoop leidend. Maar bij hem is het natuurlijk zo, is zijn smaak leidend. En wat, wat Felix uit Nederland er dan van vindt. Zullen dat zal al die wel horen? Ja. Ja. Maar zijn met ik heb er zoveel succes mee. Nou, Felix. Doe je Felix? Een ander. <laughs> He, dan doen we een andere een ander anders voor Felix. Een andere Felix. Ja, nee. ja, wie, wie zegt dat ik het beter weet dan hij? Nee, nee maar okay. zo, zo, ja, ik ben wel, wel. arrogant, maar zo arrogant ben ik ook weer niet. Nou, okay. Ik wil even terug naar de zaak. Uh, inmiddels heb ik begrepen dat het ook een webwinkel is: um, importeur-exporteur, maar ook verkoop aan privémensen. Ja. Dus in de Grote Krocht kan iedereen gewoon naar binnen lopen. Iedereen binnenkomen. En die zegt van, ik wil een mooie Riesling. Felix, vertel mij er wat over. En ik wil een paar bij jou kopen. Ja, maar ik wil nog even wel zeggen. Wij zijn uh, gestart in de, in de Grote Krocht als, met het idee als zelfstandige wijnhandel. Uh, waar je voor uh, bijzondere wijnen kunt komen. Ook voor alle dag. Het is niet allemaal uh, uh, boven de 10 euro of hartstikke duur. Uh, uh, en je kunt er weinig krijgen in principe van, van overal. En dat zal ook uitbreiden. En onze soort mensen zal ook uitbreiden. Uh, nu we in de winkel zijn, zal het alleen maar toenemen wat we aanbieden. Uh, dus ik hoop dat we het een tijdje volhouden. En dat er, uh, nou ja, de winkel elke, elke maand uh, er mooier op wordt. En uh, ja, mensen steeds beter leren kennen. Dat we ook steeds beter uh, de mensen kunnen helpen. Dat is uiteindelijk wat we willen. Ja, ja ik... Uh... Een aantal wijnhuizen in, uh, in Haarlem en in Bloemendaal... staat er zeker eentje die uh, doet open wijnproeverijen. Willen jullie ook die kant op? Dat mensen kunnen komen voor een, een bedrag... en dat je dan een aantal wijnen presenteert? Nou, We hebben in, in, de, uh, in de stationsstraat hebben we een soort bar ingericht. Uh, dus dat, daar, daar willen we misschien iets mee doen. Dat, mensen, uh, dat we wel met, met proeverijen kunnen doen. Dat mensen wat meer kennis kunnen maken ja. met, met het assortiment. Ik zag, in de, ik zag in op zaterdag had de, de kaasboer en de slager en de, en, de, en de kapsalon. Iedereen heeft wijn openstaan. Dus dat zullen wij vandaag ook, uh, ook, maar, eens mee, uh, ook maar eens mee gaan starten. Dan ik allemaal klachten als We kunnen bij de slager ons vol laten lopen. gaan we naar de wijnhandel en dan, dan komen we alleen met, uh, nee, met en, hebben we een droge keel. Oh huh? Dat is niet ah, goed natuurlijk. Maar, nee, maar in principe is het, is het, uh, uh, het, is een, het is een winkel. Het is geen, het is geen café. Yeah? Maar uh, af en toe even wat te laten proeven. Hmm. Uh, ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat merken we nu ook. Even, even ja. een glaasje wijn. Drinken, hij heeft dat is ook goed. in de winkel zulke grote magnums die staan. Ook okay. ja, ja, ja, ja. Prachtig, hè? Ja, die mag een fles uit Duitsland. Ja, dat zijn van de, zijn de mooiste, mooiste flessen die er zijn. Ja. Dat is. Uh, is uh, Bijna kunst. Ze hebben, dat is ze hebben, kunst. Ze hebben ja. ook allemaal van die moeilijke namen, die grote flessen, heb ik begrepen. Dat Top, gaat, ja, ja, ja. Van zo tot ja, zo. Ja, en, uh, maar eigenlijk tot... Als je echt alleen, als je alleen drinkt, dan is, is een magnum over het algemeen uh, toereikend. <laughs> groot, groot genoeg. Ja. Ja. Ja, als, je, als, je, als je dan echt zo'n zo zo jukkel van een fles koopt... Hè, en, en dat drink je niet in één keer op... Nee. gaat de kwaliteit van de wijn snel achteruit als je dat laat staan dan? Bijna alle wijnen... Uh, nee, maar met, met, met, met zuurstof. Met zuurstof verandert de smaak. Uh, mm. Dus uh, dat kan positief uitwerken. Ja, het is niet vernietigd niet dat je soms, soms wijnen decanteert. Het is ook niet vernietigd dat je wijnen weglegt. Uh, misschien wel tien jaar omdat je wil dat, dat de wijn evolueert. Maar op het moment dat je de wijn openmaakt, zal de wijn veranderen. Mm. Dat is uh, al tegenzeggelijk waar. En sommige wijnen, zoals Sauvignon Blanc bijvoorbeeld... die moeten het hebben van het fruit. Je trekt hem open, lekker fruitig... Ja. Vaak wat simpel, maar wel fris en lekker. Mm -hmm. ja. Als het fruit weggaat... dan hou je een heel schaal dun, zuur wijntje over. Over het ja. algemeen. Ja. Ja. Mm -hmm. Dat is niet zo niks niet zo met die wijn. Nee. Het kunnen heerlijke wijnen zijn. Ja. Die moet je niet een week in de koelkast nee. laten staan. Een ja, is over lang. het algemeen blijft vrij lang goed mm -hmm. in de koelkast. Plot. Dat is, dat, dat, dat is dat ik, uh, wat ik ervan kan zeggen. Maar uh, ja, dat is ook een beetje... Uh, mm. ik, ik trek vaak zes, zeven flessen open... en dat doe ik dan een week mee. Of twee weken mee. En dan kijk ik hoe die wijn... Zich, uh, zich ontwikkelt. Tot, uh, ja. En op een gegeven moment merk je van, nou nu is hij minder geworden op dag 6. Ja. Nou, dan weet je dat ook weer. Ja. Dus ja. oh, ja. heb ja, je ook weer je <laughs> even al, een. Uh... al drinkend doet hij zijn kennis op, Ja, dat is het toch leuk. Ja, dat ja. is het. Nou, je zo moet het een beetje er leuk er maken. Achter, ja. Wij uh, weten nu een heleboel van wijn. Um, ik hoop dat het de winkel in de Stationstraat uh, echt een mooie proeverij gaat Nee, de, de Grote Krocht. Grote, grote, grote Krocht 26. Ja, maar het is in de Stationstraat. Ja, en, nee, daar, goed, we hebben, we hebben dat als bar ingericht. En dat is, uh, dat is dat meer... Komt dat, dat, dat, dat komt dat, nog. Dat, dat komt we nog komen. wel wat mee doen. Ja, daar kunnen mensen nu nog niet... Uh, nee? niet uh, we kunnen gewoon langslopen, maar niet binnenlopen. Nou, wij lopen er vaak genoeg langs... dus we weten hoe de, de opbouw daar uh, gebeurd is. Felix... Dank voor de wijn. Dank voor de uh, briljante ja. uitleg die je gegeven hebt. Nou, bedankt Ik Ik voor de uitnodiging. Ik, uh, Ik hoop leuk. dat er veel mensen bij binnenkomen. Perfect, nou, we gaan het zien. Dankjewel. Hey, bedankt. Dankjewel, Felix. Is dat goed? Ja, dat was het uh, nummer van uh, Nick Kershaw van I Won't Let It Go Down on Me. En we gaan even, uh, omdat er een onderwerp is uh, uitgevallen. Gerry, uh, die zegt wat even tegen mij. Agenda, wat zeg jij? of uh, muziek gewoon? Ja, we gaan even nog een uh, muziekje draaien. En ik zoek gewoon wat, okay. uh, wat leuks uit. Dat komt allemaal goed, Gerry. Uh, Bright House in Brass Band met The Floral Dance. En we wachten even samen meteen op het, uh, het nieuws van 11 uur, waarna we verder gaan met het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort. En uh, ik zou zeggen, Ben, uh, ga eventjes uh, lekker een kopje koffie zetten. En dan gaan we zometeen verder. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.